Het treinongeluk in Amerika, waarbij vannacht twee doden vielen... is waarschijnlijk veroorzaakt doordat een passagierstrein op een verkeerd spoor reed. De trein botste in South Carolina op een stilstaande, onbemande goederentrein. De twee doden zijn medewerkers van het spoorbedrijf Amtrak. Zeker 116 inzittenden van de passagierstrein raakten gewond.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 Dus ik meteen een nieuwe aangevraagd in de mobiel bankieren app van ABN AMRO. En een paar dagen later lag mijn nieuwe pas al op de mat. Kon ik mooi die lege voorraadkast weer aanvullen. Altijd en overal een nieuwe pas aanvragen. Kijk op abnamro.nl slash app We vragen over de Mini Clubman Business Edition? Stel ze vanavond, vanaf half zeven, tijdens de uitzending van Mini Live op Mini.nl.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 Via de app of op radio1.nl of via Facebook. En meediscussiëren kan zoals altijd via Twitter met de hashtag Kwesties. De vijftal weer van elf uitzendingen rondom de gemeenteraadsverkiezingen. die naderen op 21 maart. Recent onderzoek leert dat leefbaarheid in tal van wijken, meer dan 100 in Nederland... de laatste vijf jaar echt is afgenomen, ondanks talloze goede bedoelingen... en enorme hoeveelheden geld. Wat gaan lokale politici doen om dat tij na de gemeenteraadsverkiezingen te keren? of blijft het, zoals vaak in de politiek, bij loze beloftes. We waren in Zaanstad, Utrecht, op het Brabantse Plasdeland. We gaan nog naar Heerle, Den Bos en Deventer. Maar vanavond staan we met de bus in Rozendaal. in de wijk Langdonk. Want daar is de overlast door drugshandel zeer groot. Ondanks of... Dankzij de sluiting van alle koffieshops in de gemeente. En dat was al in 2009. Ik praat erover met een raadslid, met een lijsttrekker, met een burger die hier in de buurt woont. en met een bedrijfsleider van een koffieshop. Maar eerst gaan we, zoals altijd, naar Marjan van der Anker. En die staat een eentje verderop in Eindhoven. Stad met een heel groot aantal koffieshops. die ook wil meedoen aan een experiment. waarbij de gemeente zelf wiet mogen gaan telen. Marjan. Ja, jaar op 8 tot 10 gemeenten mogen gaan meedoen aan dit experiment. En Eindhoven is een van die steden die aan het experiment wil deelnemen. Maar wat is nou eigenlijk de rol van de coffeeshophouders bij deze experimenten? Moeten de telers die hen nu van wiet voorzien ook gaan meedoen aan het gemeentelijke telen? Of betekent dit het einde van de kleine telers en is het tijd voor staatsboerderijen... die veilig wiet gaan produceren met een laag THC-gehalte? Bij mij te gast is Arnoud Akkermans. Hij werkt bij Coffeeshop Upstairs... Hier, we kunnen er een beetje op uitkijken. En um, jij bent waarschijnlijk wel zeer tevreden dat Eindhoven één van de steden is die mee wil gaan doen aan het experimenteren. Nou, uh, wij zijn aangenaam verrast. Wij zijn, uh, we hebben in 2008 al uh, uh, bij de raad van Eindhoven een plan ingediend... Uh, hoe wij eventueel de achterdeur uh, binnen het huidige gedoogbeleid zouden kunnen reguleren. En, uh, maar ja, dat is alweer, uh, ja... Nou, alweer tien jaar geleden. Dus ja, ik ben uh, aangenaam verrast dat de politiek nou stappen neemt om toch uh, iets aan die achterdeur te doen. Nou, als het hebben over die achterdeur, jij hebt een koffieshop. Hoe komen jullie aan je wiet? Hoe wordt je bevoorraad? Nou, wij kopen inmiddels uh, kleine telers en uh, tussenpersonen die, uh, ja, die, die, die, die het spul zeg maar hebben. Hè? Die, uh... En wie controleert de THC-gehalte? Er wordt nou helemaal geen THC-gehalte gecontroleerd. Alleen het Trimbos Instituut uh, controleert dit, die monitort dit. Uh, ja, wij, wij zijn zelf niet in, in de mogelijkheid om dit te controleren. Dus ja, ik, met een uh, gereguleerde... En vertrouwt gewoon de teler. Nou, en anders piepen de klanten wel. Nou, ik denk dat je juist met zo'n experiment... dat je juist wel gewoon uh, productinformatie kan verschaffen. En gewoon wel kan kijken van, ja, wat, wat, is, wat zit er nou precies in en zo. Dus, uh... Nou, dan zou dat voor Wiet eventueel opgelost kunnen worden. En voor Hars, want dat verkopen jullie ook. Ja, voor de hasje uh, voorzien wij echt uh, denk ik wel een probleem. Uh, veelal wordt uh, uh, zeg maar uit het buitenland gehaald. Wij zouden eventueel... Marokko of iets anders nog? Ja, uh, ze komen overal. Ja, bijvoorbeeld uh, Marokko, Afghanistan... Uh, ja, verschillende uh, Aziatische landen zou het vandaan kunnen komen. Maar uh, ik denk dat wij prima in staat zijn... om van uh, Nederlandse uh, wiet ook gewoon hars te maken. Dus dat is gewoon mogelijk. Mogelijkheden... Oh, dat omkatten. Gewoon een nieuw uh, medicijnsysteem uh, <laughs> erop loslaten. Een beetje hutsen klutsen en dan is het uh, opeens wiet uh, hars geworden? Nee, nee zo, zo zit het absoluut niet in elkaar. Je moet zien... Dat... Dat hashish is echt een product van een cannabisplant. En dat zouden wij, heel gewo dat zouden wij gewoon uh, hier in Nederland kunnen, kunnen maken. Dus ja. Het, is, het komt dan alleen niet meer van de Marokkaanse berg af. Maar uh, ja, het komt gewoon hier uit Nederland vandaan. Nou, verstevigen onze positie als exportland van deze hallucinerende spulletjes. Ja, bijvoorbeeld, je zou, uh, uh, in het verlengde hiervan zou je zelfs kunnen denken aan fair trade hash. Met een fair trade uh, verdrag met Marokko. Maar waardoor je dat wel uh, zou kunnen regelen. Uh, ja. Anders krijg je toch gewoon weer illegale markt. En dan gaan de Marokkanen dadelijk weer in de theehuizen hasjes onder de tafel doorverkopen. Dus ja, lijkt me gewoon helemaal geen goede ontwikkeling om echt hasjes te verbieden. Nee. En dat zegt Arnoud Akkermans van Coffee Shop Upstairs met een enorme glimlach op zijn mond. Wat is jouw allerbeste argument wat je in huis hebt om mensen ervan te overtuigen dat het softdrugsbeleid uit de illegaliteit moet? Nou, het is aan de voorkant is het al gewoon goed geregeld. Dus mensen kunnen gewoon uh, uh, cannabis aanschaffen en dit nuttigen in een koffieshop. Maar aan de achterkant, uh, de ondernemer die is elke keer uh, strafbaar bezig. En dat moet gewoon veranderen. Ik bedoel, het slaat gewoon nergens op. Als het aan de voorkant gewoon allemaal mag. En, en aan de achterkant is de ondernemer en alle mensen die uh, daar mee, aan meewerken, die zijn strafbaar. Het slaat gewoon helemaal nergens op. Bij mij ook Jan Stoop. Hij komt uit Tilburg terwijl wij hier in Eindhoven zitten. Namens D66 zit jij daar in de raad. Je bent straks ook weer verkiesbaar op 21 maart. Maar samen met Vera Bergkamp van jouw eigen partij D66 Tweede Kamerlid. Heb jij ongelooflijk hard ingespannen de afgelopen jaren al eindeloos voor minder illegaliteit van softdrugs. Hoe groot zijn de problemen als je die drugscriminaliteit hier in de provincie Brabant eens beschouwt? Ja, de problemen ten aanzien van criminaliteit zijn groot. En het is goed, net wat de Akkermans ook zegt... je hebt het voor de achterdeur goed te regelen. Dat vinden wij belangrijk. Dat is ook de knip die we willen maken. Uh, vandaar dat we zeggen, van, nou staatswiet... nou, de staat heeft het niet te doen... maar in ieder geval wel een partij die dat gaat produceren... voor de coffeeshops. En uh, nou, daar zijn wij erg voor. Want dan maak je de knip tussen gebruikers. Hè? Er zijn gewoon een half miljoen gebruikers in Nederland. Uh, zorg daar goed voor... Zorg dat de kwaliteit goed is. Zorg dat, het, dat er geen bestrijdingsmiddelen op zitten. Zorg dat je die TSC goed, aan, in, he, dat je het goed in de gaten hebt. En dan kun je het gewoon goed regelen. En dat is een politieke verantwoordelijkheid. Zowel vanuit de Tweede Kamer als, als gewoon een gemeenteraad. En dan zie je ook wel dat daar politieke verschillen in zitten. Dus bijvoorbeeld met de CDA. Wat jou betreft, Jan Stoop, moet het dan gewoon keurig aangeleverd worden in een zakje? Nog los van of dat het staatsboerderijen worden of dat de telers erbij betrokken worden. Maar gewoon gecontroleerd en wel, stickertje erop. Alles links en rechts geregeld, gecontroleerd. Aanleveren zo bij de koffieshop. Uh, kijk, alles wat ik koop, uh, daar, daar, daar is een controle op. Alleen, uh, stel dat je uh, cannabis zou kopen, dan heb je daar geen controle op. Dus het, ja, in een zakje door een, een prima leverancier die precies zegt wat erin zit. En uh, dan ben je in ieder geval heel klantgerecht bezig. Maar ik vind het juist ook vanuit gezondheidsperspectief een heel belangrijk issue. Dus uh, ja, zo regelen. Naast gezondheid begonnen we ook over criminaliteit die samen gaat met hennepteelt. Hoeveel... Doden vallen er hier per jaar in Noord-Brabant vanwege de hennep. En hoeveel geld gaat er om in deze illegale zwarte criminele markt? Nou, als je gaat kijken naar alleen al in Tilburg... gaat uh, ongeveer 850 miljoen om alleen al in de cannabishandel. Dan hebben we het je dus nog niet over synthetische druk. Dat is gigantisch. He, we, we zijn bijna een groene stad. Uh, nou, dat wil je gewoon goed regelen. Uh, wij zitten ook met een, uh, met een uh, CDA in de coalitie. En de CDA zegt van nou, we sluiten de coffeeshops. Ja, dat kan dus niet. Want dat, dan ga je juist... Die tijd uh, op inspelen. En uh, we willen het van die straat hebben. We hebben vijf, eh, er zijn 500.000 mensen, 500 mensen... die dat gebruiken. Regel dat, dat uh, goed. Voordat we zo direct jouw ingezette aanval... op het CDA gaan... Uh, uh, vervolmaken hier aan tafel. Want we hebben Christo Wijs van het CDA uit Eindhoven... hier ook uh, zitten in dit... Uh, Calypso-restaurantje... waar wij uh, heel gastvrij zijn ontvangen. Nog één laatste vraag aan jou... om gewoon een beetje gevoel te krijgen bij... waarom jullie denken dat... Het reguleren, het legaliseren dan een bijdrage gaat leveren aan het verminderen van criminaliteit. Nou kijk, de hele criminaliteit haal je niet weg. Alleen je, je haalt wel, je doet een knip ten aanzien van wat je aanlevert aan, aan de coffeeshops. En dat, dat stuk haal je weg. En alles wat er daarna geteeld wordt, is in die zin crimineel. Dus hè, het, het alleen deel wat je, wat je aan de coffeeshops geleverd wordt, dat is uh, prima. En de rest is uh, crimineel. En daar gaat, ja, de, ja, daar vallen wat je net de vraag van vallen er veel doden. Ja, je, nou je ziet nogal wat schietpartijen. Je ziet nogal wat, uh, wat rips en alles uh, uh, voorbij komen. Nou, de, daar kun je niet voorkomen. Maar dan kun je het wel goed splitsen, zodat je de koffieshop in ieder geval daar heel zuiver in houdt. Arnoud Ackerman. Wat je dus eigenlijk, eh, eigenlijk ziet is dat het huidige beleid eh, het hele criminele circuit in stand houdt. Want als er weer een zoldertje opgerold wordt, wat bestemd is voor de koffieshop, dan moet het weer opnieuw gemaakt worden. En dan gaat het op een andere plek weer doodleuk verder. Dus uh, ja, sowieso heb je er gewoon helemaal niks aan. Ze dus moeten dat juist gewoon nu echt gaan regelen. Bij mij ook Christo Wijs van het CDA, raadslid voor deze partij. Verkiesbaar, nummer drie is jouw plek. En uw partij is samen met de ChristenUnie niet blij met de deelname aan het experiment. De onderwereld zou steeds meer grip krijgen op de bovenwereld... al dus jullie burgemeester Joritsma. En één op de vijf boeren wordt volgens Joritsma benaderd... om stallen of loodsen te verhuren voor de productie of opslag van drugs. Daar gaan ook weer tientallen miljarden om, zoals Jan Stoop net al aangeeft. Denkt u dat de deelname aan het experiment de tijd zal verminderen? Nee, daar zijn wij inderdaad van overtuigd dat dat niet het geval is. De kleefbloed aan de donkjes zou je kunnen zeggen... die nu verkocht worden. En daar willen wij gewoon van af. En dat lukt niet door een experiment op plaatselijk niveau. Maar dat zul je inderdaad echt Europees moeten aanpakken. Ja, Terug. Arnoud Akkermans van Upstairs. Er zijn, er zijn in Europa al uh, hele andere alternatieven. Als je kijkt bijvoorbeeld in Spanje en in Portugal. Daar hebben ze al uh, uh, verder gevorderde stadiums van uh, kweek-experimenten. Waar het gewoon voor, uh, voor uh, dispensaries en voor uh, uh, cannabis social clubs geteeld wordt. We lopen dus uh, achter, uh, zeg jij Arnoud Akkermans, woordvoerder. Niet alleen van uh, je eigen koffieshop, maar ook vanuit de VCE, de Vereniging van Koffieshop Eindhoven, zit je hier aan tafel. We lopen achter Christo Wijs. En het heeft dus ook helemaal geen zin als je kijkt naar de volksgezondheid. Wat hebt u daar tegen in te brengen vanuit het CDA? Dat wij inderdaad nog steeds het, uh, de ellende van de, van de criminaliteit gewoon zo groot vinden... dat we daar alles op willen inzetten en dus niet inderdaad mee willen gaan legaliseren. Jan Stoop, D66. Ja, ik vind het een beetje een kromme gedachte. Uh, en je hebt 500.000 mensen die gewoon een jointje willen roken. Net zoals als, als ik naar een kroeg ga en een biertje wil drinken. En uh, dan kun je allemaal zeggen van, ja, we willen geen coffeeshops. Want ik neem aan dat het Eindhovense CDA-beleid precies is als in Tilburg. Uh, nou, dan is het al heel vervelend dat je een verschillend beleid hebt uh, met verschillende steden. Uh, je wil in ieder geval dat uh, voorkomen. En ik, uh, ik lees in uw verkiezingsprogramma van uh, CDA uh, Eindhoven. Uh, ja, we willen thuis zijn in Eindhoven, dat noemt hij. Dan? Nou voelt dan de cannabis zich dan niet thuis. Daar heeft hij mee te regelen. En ja, we hebben de criminaliteit aan te pakken. Maar dan, nogmaals, dan heb je die knip te maken. Ten aanzien van de gebruiker die dat heel normaal doet. Er zijn hele fatsoenlijke mensen. Die, en daar heb je prima instrumenten voor. En daarnaast de criminaliteit. De grote jongens die het om groot geld gaat. Ik vind het echt een beetje van uh, de CDA's. Gewoon maar weer verstoppen. Nee, we stoppen dat maar. En dan stop je de mensen op straat. Ik heb het zelf meegemaakt in Tilburg. Goed, daar gaan we zo direct nog even op in, Christenwijs. Want we gaan in Eindhoven kijken naar het experiment en hoe dat zou kunnen. Bij mij, John Bouwer, hij is ondernemer en tegelijkertijd ben je ook gebruiker medicinaal van wiet. Van ja, ik ben... van wiet, niet van harsje. Nee, ik ben een medicinaal gebruiker. Ik heb zelf de ziekte van Begtref. Uh... Helaas heb ik al twintig jaar de ziekte. Ik ken veel mensen om me heen die ook allerlei ziektes hebben. Van reuma, aids, taart. Voordat we John helemaal gaan uitweiden over dat dan een, een jointje kan helpen. en Dat je het allemaal heel fijn vindt. Wat is jouw idee? Nou, mijn idee is gewoon om landelijk voor de lokale bevolking te gaan zorgen. En ook voor de coffeeshops dat ze niet meer gecriminaliseerd worden. Dat er een centrum komt waar alles gekweekt kan worden. Dat we ook de mensen erbij betrekken die het voor medicinale doeleinden nodig hebben. Daar kennen ook mensen bij die een bepaalde financiële hulpbehoefende. De situatie zitten van mensen in de AOW, in de WAO en ook de oudere mensen. En die het heet het heeft al een naam, hè? het ja. Indoor Grow Center en. Kan je het iets concreter, beeldender omschrijven? Want uh, er gaan bakjes komen, lichtboksen, allemaal mensen naast elkaar. Iedereen heeft zijn eigen teeltveld. Ja, ja. Het wordt een uh, centrum waar alles onder één dak speelt. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen kastje met vier planten. We hebben vier uh, planten, is gedoogd nog steeds in Nederland. Dan is iedereen verantwoordelijk daar. Er komt sociale structuur. Alles wordt geregeld en getuned en gescreend. De overheid kan eraan meekijken. Alles wordt uh, onbespoten biologisch gekweekt. Uh, met uh, geen pesticiden. Alles wordt netjes... Uh, uh, uh, met uh, beestjes bestreden, zoals het in landen. THC overstrijdt de 15 ook niet? Het uh, THC gehalte kennen we wel uh, gaan checken. Arnoud Akkermans van Upstairs. Ik wil graag iets zeggen over die 15% THC. is gewoon echt de grootste kolder die je maar kan verzinnen. Want je hebt ook in alcohol, heb je ook meerdere percentages alcohol. En dus we moeten absoluut niet gaan zorgen dat we hele slappe wiet in de shop gaan krijgen. Want dan, gaan we, dan gaat namelijk iedereen uh, veel meer uh, wiet roken. Dus dat is gewoon niet slim. Maar dan gaan we even naar D66, want jullie zijn erg voor dat reguleren. Je zei net al, ja, die THC, dat moet dan wat ons betreft op 15 komen. Je hoort net Arnoud Akkerman zeggen vanuit de Vereniging van Koffieshop-eigenaren. Dat gaat niet werken als we zulke slappe uh, shit maken, om het maar zo te zeggen. Nou ja, 15 is geen slappe shit, in die zin. Dat is nog best wel, uh, wel redelijk, ik vind dat je daar... Nou, die... Medici medicinale gebruikers die zijn gebaat bij hogere percentage TSC, dan nou, kunt u dat kijken bij het bedrokan. Wat, wat, wat willen jouw gebruikers? Je zegt ik kan het niet meten, maar gemiddeld is nu 15, maar wordt er ook hogere TSC uh, bij jou gewoon verkocht en gerookt? Ja, uiteraard. Oké, okay. ja, en ik vind ook de functie ten aanzien van medicinale, daar ga ik helemaal in mee. Laat dat even heel duidelijk zijn. Ik vind dat dat werkt gewoon ontzettend goed. Dat laat de onderzoek ook zien. Ik vind dat je daar ook die ruimte voor moet creëren. Dus ik vind het plan in die zin van, van John ook wel, wel heel mooi daarin. Alleen er zitten wel heel veel nadelen aan wat dat betreft. Los van of John het gaat kweken hè, met zijn idee waarbij ook allerlei mensen die geen banen hebben, geloof ik, uh, voordeel gaan hebben van hun eigen kastje. Wil jij dat uh, spul hebben wat John gaat produceren? Nou, als hij mij gewoon een uh, factuur kan geven met uh, alle gegevens erop en het, is gewoon, uh, het wordt aangevoed en ik word niet uh, bestraft daarvoor, dan uh, graag. Graag. Is het voor jou van belang nog Arnoud, want jij kent natuurlijk die kleine telers, want dat wordt allemaal bij jou aangeleverd. Dat er ook nog werkgelegenheid is voor meerdere mensen. Zeg je laat een aantal staatsbedrijven het doen. Nou, ik denk niet dat een aantal staatsbedrijven werkt. Want je krijgt gewoon een eenheid van, uh, van, van dezelfde wiet. Van Amsterdam tot Groningen naar na, na, na Maastricht. Alles hetzelfde. Ja, ik zou dat niet willen. Ik, ik zie meer hel in een... Ja, een gevarieerder experiment waar uh, toch meerdere partijen in deel kunnen nemen. Oké, okay, nou er zit hier ongelooflijk uh, veel negenschut aan tafel vanuit Christo Wijs, CDA. Je zit je ongelooflijk te erger dat wij het al hebben over dat het ongeveer geregeld is. Waarom ben je zo tegen vanuit CDA? Uit deze opmerkingen komt weer voor toch gebrek aan transparantie. En als er dan iets gewonnen zou kunnen worden met, het, met die pilot... zou ik hem inderdaad wel helemaal transparant willen van begin tot einde. Zoals, zoals de boeren hun, hun administratie op orde moeten hebben... zou dan ook de hele gewoon van begin tot einde gewoon helemaal transparant geregeld moeten zijn. Net als op een flesje wijn. Dat je ziet de boomgaart, de wijngaart, wat er allemaal in zit. Inderdaad, ja, en dan zou je inderdaad op dat moment inderdaad een stukje transparantie hebben. Maar je blijft zitten met die 80% die hier wordt geproduceerd voor de export. Waar nog steeds al die ellende bij gebeurt. Onzin, onzin wordt hier geroepen. John Bauer, ondernemer of Arnold Akkermans vanuit de Vereniging van Koffshop-eigenaren? Wie, wie, wie? Nu, zal hem aanpakken. 80%, 80 naar de export is gewoon onzin. Dat is een keer geroepen door een korpschef, en dat wordt klakkeloos overgenomen door de media. Hoe kan je, de korps even om het op te nemen voor de politie. We zijn toch een narco-staat? We zijn toch supergoed in het exporteren van hennep en het importeren van koop? Hoe kan je nou een hemelsnaam beneren dat je alles wat je in verslag neemt... dat dat 80% voor het buitenland is? Dat kan je helemaal niet hard maken. Dat zijn gewoon... Maar hoeveel, okay, hoeveel produceren wij dan meer dan wat nodig is voor de koffieshops. Hoeveel produceren wij dan meer of over dan nodig is voor de coffeeshops? Voor de huidige is geen gebruikers? Daar, is geen, daar zijn geen cijfers voor. Dat kan je niet meten. Dit is een, ja. Jan weet dat. Jan weet dat, hoor ik. Jan Stoop. In die zin, er is wel onderzoek gedaan. Als je puur kijkt naar, naar het Tilburgse, waar 850 miljoen omgaan. Nou, dat kunnen wij met z'n allen niet opblowen, want dan, uh, daar hebben we heel wat jaren voor nodig. Dus ja, er gaat heel veel uh, naar de export toe. en Of dat 80 of niet, uh, daar gaat in ieder geval naar de export toe. En ik vind dat je nogmaals, dat je die knip hebt. Nee, maar ik vind dat je die knip hebt te maken ten aanzien van die export en die criminaliteit. En van, hey, we hebben een, uh, een, een verplichting naar die coffeeshops toe om goed materiaal te leveren. En, dat, en, dat hebben, en, dat hebben, en daar is En naar de gebruikers neem ik aan ook, want dat heb je ook al eerder gezegd. We hebben vanmiddag in Eindhoven op straat gevraagd aan mensen: of dat zij denken dat het reguleren van de drugsdeelt gaat helpen in het verminderen van de criminaliteit. Luister u even mee. Nee, je moet het reguleren omdat je daarmee controle kunt uitoefenen. Dat is het. En verder moet je mensen vrij laten in wat ze willen proberen en gebruiken. Maar ze wel goed voorlichten. Ik vind het heel belangrijk dat daar toezicht op is. Omdat door illegale teelt en, en met name de schaalvergroting daarin... dat er heel veel, mag ik het wanteelt noemen, is... Uh, ik denk dat heel veel mensen gaan voor geld en niet meer voor kwaliteit. En dat moet je op de een of andere manier zien te bewaken. Maar ze gewend zijn om heel veel geld te verdienen. En daar gaat hem dan niet worden. Het is een supergoed idee. Dat, want ik heb daar al veel over nagedacht. Maar inderdaad gaat het werken. Want jouw punt is wel heel erg. Uh, ze zijn gewend om heel veel geld te verdienen. Maar als je dat uit kan ballen, dan is het een supergoed idee. Ja, want dan kan je er ook belasting over heffen. En uh, ik ben het wel met. Uh, mijn collega hier zei het eens. Dat het, dat het een moeilijke zaak wordt om ook de criminaliteit eruit te halen. Nee, denk het niet. Ik denk dat als je het legaliseert, dan uh, wordt het alleen maar duurder. En dan ga je toch achter de rug omdoen eigenlijk van de overheid. Dus dan wordt het alleen maar meer en wordt het alleen maar spannender eigenlijk. Nou, dus voor de jeugd alleen maar beter als het spannender wordt. Dus gaat er meer criminaliteit ontstaan. Ja, omdat uh, er geen achterdeurtjespolitiek meer is op die manier en uh, ja zo gewoon de druk veel gereguleerd kan worden en het uh, voor iedereen beter wordt. Ja, ik denk dat het gewoon doorgaat, omdat dan gaan ze waarschijnlijk gewoon de wiet daar weghalen. Nee, ik denk niet dat het zin heeft. Een gemixt beeld dus uh, vanuit de straat of dat het zin heeft om de criminaliteit naar beneden te halen. Een ander experiment, wel zei dat al, er zijn meerdere experimenten in Nederland gaande. Al die steden moeten geloof ik ook allemaal wat verschillends doen. Rotterdam, de stad waar ik zelf uit kom, heeft een burgemeester, Abu Talib... en die heeft een ander briljant plan in zijn ogen. Hij zegt, uh, wij gaan alle coffeeshops binnen een half jaar sluiten in Rotterdam. De wiet kan gehaald worden bij afhaalloketten, automaten en mogelijk via het internet. Jan Stoop, waarom niet ook in Brabant dit idee invoeren? Ja, ik vind het gewoon geen goed idee. Ik vind dat namelijk dat je uh, in een loketje even iets gaat halen. Ik vind dat uh, juist in, de, in dit soort kwesties uh, preventie, voorlichting heel belangrijk is. En dat ga je daarin missen. En ook coffeeshops geven daar hele goede uh, toelichting in. Uh, dus ik vind, het, uh, ik vind het geen goed idee wat hij doet. Wat vind jij ervan, Arnoud uh, Akkerman, vanuit coffeeshop Upstairs, maar ook woordvoerder vanuit de Vereniging van coffeeshop eigenaren in Eindhoven? Ja, ik vind het echt een bizar idee om, uh, om het in een automaat te leggen. Want dan krijg je dus gewoon uh, een stukje aan de voorkant. Uh, ga je dus eigenlijk gewoon uh, ja, verpesten. Want uh, ja, dan heb je geen controle meer over minderjarigen. Uh, iemand met een legitimatiebewijs van iemand anders. die kan gewoon zo iets halen. Of, of, uh, ja. Uh, ja, dat dat werkt niet. Maar nu is het natuurlijk zo dat ook een, een coffeeshop ook een beetje gezellig is. En dan ga je juist. er met z'n allen naartoe. Juist. Dus ja, het anonieme is natuurlijk misschien ook wel juist handig. Gaat mensen misschien ook. Ja, verhinderen om koffie nou, coffeeshop... te roken. Nou, de koffieshop heeft gewoon een, echt een hele sociale functie. Mensen komen er samen. Het is gewoon, je kan het vergelijken met een kroeg waar mensen samen komen. En samen roken. Dus ja. Mensen net zo dronken worden, zo wijs. Waar mensen dus net zo dronken worden en waar dus niks aan wordt gedaan... aan het voorkomen van, van alle dingen die nadelig zijn aan alcohol. Ja, dat klopt. Ja. Dan wordt het uh, misschien nog wel weer een keer een gewoon product of niet. John Brouwer, jij hebt uh, een idee over hoe het moet. Waar komt straks uh, in jouw ideale wereld de wiet vandaan? Nou, die komt gewoon uit een indoor center. De, alles onder één dag geteeld. Daar is, wordt ook een sociale structuur wordt neergezet. Waar de mensen gewoon onderling met elkaar over medicinale dingen... of voor eigen gebruik kennen kweken. De coffeeshops krijgen daar zo'n wiet. Uh, die kunnen daar in de veiling komen. Als de uh, producten klaar zijn, kunnen ze netjes daar uh, komen kijken van... nou, ik wil. Geen koffieshop, het, het wordt dan niet aan Arnoud gegeven. Jawel, de koffieshops komen daar de producten inkopen. Er wordt een open veiling gehouden en uh, hun krijgen alles gecertificeerd aangeleverd. Er komt een laboratorium, komt daarin, dat alles getest is en ook alle asgedeeltes wat er in de te zitten. Uh, iedereen moet weten. Jouw idee geplukt. Arnoud, waar ga jij straks in de ideale wereld jou. Uh, uh, nou ja, laten we het maar gewoon vlog bij hen ophalen. Houden vandaan? Nou, in principe moet je gewoon, ja, dat het gewoon die achterkant goed geregeld wordt. En dan maakt het mij voor, als onder, koffieshop ondernemer nog niet eens zo heel veel uit als het maar gewoon op een goede manier gebeurt. Oké. Okay. Ook voor jou, Jan, uh, Stoop, waar komt die vandaan? Staatsbedrijf, geef jou een keuze, staatsbedrijven of uh, particuliere organisaties? Het kunnen particuliere organisaties zijn, maar niet zoals met vier plantjes allemaal uh, verdeeld. Uh, dus een stuk continuïteit hebben van kwaliteit en gezondheid. Oh, zo wijs, waar komt het wat jou betreft vandaan straks, die wiet? Zo weinig mogelijk uit coffeeshops na zes uur die open zijn van zes tot twaalf. Oké, okay, iedereen heeft zijn zegje gedaan. Ik dank jullie hartelijk. Arno Akkermans, John Bauer, Jan Stoop en Christa Wijs. Rob, terug naar jou. Het is drie minuten voor half negen. U luistert naar het programma Questies. We gaan het hebben over overlast door drugshandel in wijken. Wij staan in de wijk Langdonk in Rozendaal. En iemand die daar al bijna 60 jaar woont is Marijanne van Ginneken. Moeder van een zoon van 30 die al 16 jaar verslaafd is. Maar eerst even iets over die wijk. Beschrijf die wijk eens. Nou, het is eigenlijk een uh, wijk. Uh... Ja, met, met uh, allerlei mensen. Ook allochtone mensen wonen daar. Het is een heel gemeerleerd uh, publiek wat daar zit. En uh, ja, op zich is het best wel een leuke wijk om te wonen. Heel groen ook. Veranderd, want je hebt er heel veel gewoond. Is dat dan veranderd de laatste tijd? Ja, jaren? de laatste tijd is er heel veel uh, veranderd. Uh, in de afgelopen tien jaar heb ik sowieso al gezien dat er vier of vijf wietplantages... Uh, bij ons in het stukje en dat zijn vier straten opgerold zijn en uh, hoekjes en in kanten bij speeltuintjes staan ze te dielen. En... en dat geeft dus een stuk onveiligheid voor de bewoners. En was dat ook al zo voordat de coffeeshops in 2009 gesloten werden? Nee, dat was een stuk minder. was een stuk minder, want toen okay. had iedereen een doel om naar die coffeeshop te gaan. Oké, okay, dus die coffeeshops in heel Roosendaal, niet alleen maar in jouw wijk, die gingen dicht. En daarna zeg jij, is het toch veranderd. Even ja. over jouw zoon, uh, uh, 30 jaar, 16 jaar verslaafd. Ja. Allemachtig. Ja. Hij was 14 jaar. Ja. Euh, en toen is hij dus eerst met, met wiet en hasje in aanraking gekomen. Daarna heeft hij ook allerlei petmiddelen gebruikt. Ecstasy, euh, noem maar op, kook. Het enige wat hij heroine. niet doet, heroïne niet, niet. speed. Okay, dan ben jij eigenlijk uh, via hem of zo uh, bij ex-verslaafden, want daar werk je voor, hè, uh, terechtgekomen? Of is dat niet via Nou, de... het is meer uh, uit, uit mijn eigen ervaring met mijn zoon. Want in het begin wist ik gewoon niet uh, wat van verslaving was. Ik had er nog nooit van gehoord. Hé, okay, nou even, wacht want dat is interessant. Dus hij heeft ongeveer alles gebruikt wat, uh, uh, wat God verboden heeft, zou ik maar zeggen. Ja. Hij kwam eerst aan zijn drugs, neem ik aan, uh, via die koffieshops tot 2009. En ja, kreeg je dan onder de toonbank de rest of zo? Ja. Dat gebeurde, en dan niet onder de toonbank, maar via het achterdeurtje, ja. Maar leg eens uit, achterdeurtje? Nou ja, er zijn veel uh, uh, shops die dus een, uh, een achterkamertje hebben, om het zo maar te zeggen. En daar werd dus de andere drugs verhandeld. Ach, David, dat klinkt dus als volgt, ik ga een shop naar binnen, ik ga een tweede deur door... en daar uh, kan ik de echte rotzooi ja, vinden. Ja, klopt. En dat is ook gestaafd. Dat is niet een idee, maar dat is gewoon zo. Dat is gewoon zo, ik heb het zelf gezien. Maakt het voor iemand die, uh, die verslaafd is, nou uit of het moeilijk of makkelijk is om aan drugs te komen of komt hij er toch wel aan? Mijn zoon komt er toch wel aan. En ik denk uh, wel meerdere verslaafden. Dus ze weten allemaal de weg. En dan maakt het niet uit of het een koffieshop is of op straat nee. of nee. waar dan ook. Nee. Even luisteren naar een uh, wietgebruiker. Maar wat je het probleem krijgt, als je een koffieshop gaat sluiten, dat mensen het op straat gaan halen. En dat vind ik dan wel weer een probleem, want je weet niet wat je krijgt. Uh, het gaat dan ook over, ja, niet alleen de wiet wat je kan verkrijgen op straat. Als je naar een shop gaat, kun je alleen maar wiet halen. Een hash halen. Op straat ben je geneigd om ook nog iets meer te gaan halen. En ja, dan, dan wordt het wat gevaarlijker, zeg maar. Robert Breedveld, lijsttrekker van het CDA op 21 maart. Grote partij hier, CDA. Ja, ja het is de ene grootste partij in Rozenaald, dus dat kun je wel zeggen. Ja. En jullie willen natuurlijk de grootste worden. Dat is, je moet altijd streven naar het hoogst haalbaar. En dat is inderdaad dat grootste orde, ja. En daarom zeggen jullie alle koffieshops weer open. <laughs> nee, allemaal dicht houden zoals het nu gaat. In 2009 25.000 bezoekers kwamen hier naar Roosendaal toe om een coffeeshop te bezoeken. De overlast was immens. Maar wacht in de even, winstof. dat zijn ook allemaal mensen. Die gaan lekker eten in restaurants. En dit is goed voor de economie. van. Nou, dat was het maar zo. Dat was een, de Franse, Belgen. Het was één grote zoete inval. Met uh, nodige overlast. En, uh, en het CDA in rozenau is duidelijk... Uh, niet terug naar die tijd. En het uh, niet, uh, coffeeshops het uh, openen dus. Oké, okay, nou hoor je uh, Marijan zeggen... luister eens, sinds 2009 hier in de wijk... en die coffeeshops zijn dichtgegaan. Is die overlast eigenlijk vermeerderd? Dat kan toch niet jullie bedoeling geweest zijn? Nou, dat is uh, zeker niet, uh, niet de bedoeling. Kijk, het probleem het is, het is uh, twee, uh, twee leden. Je hebt het over de ernst van het probleem. De 17% gaf aan uh, over drugsoverlast in Roosendaal te, te ervaren. Uh, afgelopen weekend vroeg ik de politiechef in, in Roosendaal... Hoe, hoe, hoe komt het nou dat mensen dat zo, zo, zo hoog ervaren? Hij zei ja. Het is ook het stuk, stuk besef dat als je wat je aandacht geeft, dat dat groeit. Dus als we met z'n allen al eigenlijk al twee jaar zeggen met elkaar. Ja, Roosendaal ervaart drugsoverlast. Dan moet dat wel immens zijn. Dus het, is, het gaat om besef. En aan de andere kant, wat we. Interview, wat we net hoorden met die meneer, dat, dat blijkt het trimmersonderzoek ook dat heel veel van die handel in wijken gaat om harddrukse overlast en harddrukhandel, die je dus met het openen van een koffieshop in Rozenaal niet oplost. Dus die overlast blijft gewoon op de wijken in de wijken bestaan. Oké, okay, maar toch nog even terug, want jij zegt <coughs> Ik kreeg een beetje een alternative fact Trump gevoel. Jij zegt van ja, als je erop vuil praat, dan krijg je vanzelf dat beeld. en dan heb je dus overlast. Is dat nou wat je suggereert? Nou, ik, ik, ik kan het zelfs vanuit persoonlijke ervaringen zeggen. Vorige week stond er een, een, gro een witte, een grote auto op de parkeerplaats achter ons. stond er al voor de derde avond achter even van tien tot twee uur s'nachts. En ja, dan weet je het wel. Ja, dan weet je het wel, ja. Dus ik heb politie gebeld. en, en die kwam met volle macht binnen acht minuten. We mogen trots op onze politie dat ze binnen acht minuten er stonden. En wat bleek, er zaten twee jongens in die een videootje aan het kijken waren. En op, om dat maar te beseffen, dat. De politie zegt, alle meldingen die binnenkomt met drugsoverlast... die 17 procent zijn, niet allemaal, drugs zijn niet allemaal drugsoverlast. Zijn nog gewoon jongens die een beetje naar ik porno zitten zeggen, te ik kijken. Ik heb ja. ik zelf dan ben ik er zelf ingetrapt, okay. om het zo maar te zeggen. Maar, maar, maar, toch nog even, want je sluit die koffieshops ongetwijfeld met goede bedoelingen. Daar gaan we even niet over praten. Daarna zie je dat het toch weer allerlei overlast heeft, die je geeft. Je zou toch ook kunnen zeggen, nou ja, witte busjes... met en jongetjes ten opzichte van een heleboel andere witte busjes... of weet ik veel, straathandel. Je wil er toch een controle op hebben. Dat is voor de politie toch ook niet te doen, anders... Nee, je moet, je moet een.. Op, we kunnen niet ons ogen sluiten voor het probleem dat de drugsoverlast ervaren wordt door mensen. Dus je zult. Kapot patrouilleren noem ik het maar. Je moet kapot patrouilleren? Kapot patrouilleren. Je moet die drugstilers die nu in die wijk actief zijn... continu lastigvallen. Nooit de gelegenheid geven om nog, nog maar één seconde... de te zijn wat ze te doen. Maar heb je daar genoeg blauw op straat voor? Om het maar weer die term te gebruiken. Het moet. Soms ja, moet je moet, keuzes ja. maken. Ja, we, kunnen, we kunnen niet anders als je niet... Als wij aan het CDA zeggen dat, de ene kant dat je een koffieshop niet kan openen... dat we dat niet willen en terug naar die tijd van 2009 met Dan moet je aan de andere met, kant. Dan zul je ik... aan de andere kant eens dus moeten doen, ja. Even ja. aan Marijana vragen. Voel jij je nog veilig in jouw buurt niet echt, nee. Wat is niet echt? Echt niet? Nou ja, goed, als ik s'avonds met mijn hondje rondloop... dan mijt ik dus uh, de inhammetjes en de hoeken en de speeltuintjes. Waarom? Omdat daar gewoon... Er wordt gedeeld? Er wordt gedeeld, ja. Maar goed, er wordt gedeeld. Dan vallen ze jou en je hond toch niet lastig? Nou, ik, het voelt voor mij niet veilig. Kijk, uh, als ik naar mijn zoon kijk, uh, die heeft allerlei drugs gebruikt. En als hij dus alleen maar hash of wiet uh, rookt, wat hij dus bestelt via de telefoon... dan blijft hij rustig. Uh, ik denk, als je dus de koffieshops dichthoudt... en het onmogelijk maakt dat mensen nog aan die uh, wiet kunnen komen... dat je dus uh, veel gedragsproblemen krijgt. Jij zegt dus, het was een foute beslissing uh, inmiddels negen jaar geleden. Ja, absoluut. Open die handel. Open die handel. Alex Rogers, ik heb net gezegd dat je D66-raadslid was... maar je bent ook een lijsttrekker dat is hierbij dan hersteld. Um, eens met CDA? Nee, totaal niet eens met het CDA. Het CDA zit al in het college sinds 2009, sinds de sluiting. Veel te lang eigenlijk. Nou, ik zeg niet veel te lang, maar op dit punt zit ze wel goed mis. Uh, het is gewoon, uh, het probleem is gegroeid. We, je hebt misschien de coffeeshops heb je gesloten. Dan lijkt het uh, dat je dan even iets uh, oplost, maar het is gewoon een uh, drama geworden in de wijken. We hebben gewoon uh, met een absurd grote voorsprong ten opzichte van andere steden, hebben wij drugsoverlast in de wijken. En dat is logisch, want de shops zijn gesloten. Dat is één, maar ik rij hier vanuit de Randstad naartoe. Ik ben hier bijna in België, dus ik neem aan dat je... je hebt hier natuurlijk andere problemen dan in Amsterdam... of noem eens wat in Groningen... waar, waar minder makkelijk mensen uit het buitenland komen. Ik hoorde net Belgen, Fransen, noem alles maar op. Ja, maar ondertussen loopt Nederland bijna achter ook andere landen. Uh, zoals België en Frankrijk gaan we ook steeds liberaler... met het uitgeven van, uh, van drugs. Hey, dat is grappig, ja, want we, we liepen toch altijd voor als het gaat om... Uh, en, en nu lopen we achter. Hoe komt Noeens. dat? Ja, ooit waren wij in Gidsland, maar als je ja. dus kijkt naar Roosendaal in 2009... zelfs de coffeeshops gesloten, en ja, het, dat is natuurlijk absurd. En, en het werkt niet. En, en leg nou eens uit aan een luisteraar die er niet zoveel van weet... waarom is het nou absurd om zo'n coffeeshop te sluiten... als je weet dat er in sommige van die coffeeshops... ook nog onder de toonbak of in dat kleine zaaltje achteraf... Uh, allerlei rotzooi verhandeld wordt. Ja, nou Dat is dus wel iets waar wij ook heel hard de grens trekken. Je moet, uh, als je een coffeeshop in je stad hebt... dan moet je zorgen dat die goed gecontroleerd worden. En dat er dus alleen maar softdrugs mogen worden verkocht. Je moet ook hard optreden als ze ook harddrugs gaan verkopen. Oh ja. Maar nu zie je, uh, als we op straat... de drugstealers, die hebben ook meer dingen bij zich. En de, de overgang is veel makkelijker. Als je zorgt dat je gewoon een nette coffeeshop hebt... waarbij vanaf het begin de teelt de aanvoer... en uh, ook de, uh, totaal gereguleerd is... en ook de kwaliteit gecontroleerd wordt... En als je alleen dat verkoopt in een coffeeshop dan heb je het veel veiliger voor elkaar dan op straat... waarbij de drugsdealer ook pillen bij zich heeft. Een andere troep hoort. Maar in essentie, we hebben het vanavond ook in Eindhoven gehoord... vindt D66 in essentie drugs en softdrugs of harddrugs... in essentie nu gezond iets en iets bevorderlijks voor een samenleving? Nee, in essentie. Ik ben ook vader van twee dochters. Ik zal mijn dochters uh, uh, zo lang mogelijk afraden... eigenlijk altijd afraden... om ook überhaupt te beginnen met ook laten hebben over harddrugs... zoals drank en een sigaretten. Maar zeker ook met wiet. Nee, dat, dat wil je niet als ze hebben. Dus, maar, geen, dus geen onderscheid tussen hard en softdrugs, hè? Wiet, hash aan de ene kant en ecstasy, uh, coke, uh, heroïne aan de andere kant. Ik zeg dat ik ze allemaal zal afraden. Okay. wat we hier in een coffeeshop uh, kunnen gaan verkopen... zijn dan alleen softdrugs. Maar, maar, ik maar dat is lief... precies... Dat is dan, dan, dan raden we het, we het af. We, vinden met elkaar, we, we normaliseren... Het een en ander. We, we faciliteren het zelfs met een koffieshop. Terwijl je eigenlijk wil, ik heb zelfs net mijn twee dochters ook op bed gelegd. En ik wil het gewoon simpelweg niet voor hen. Daar, en zijn, jullie, daar zijn jullie het precies, over eens. Ja, ja. Maar jullie zijn het niet eens over de manier waarop je dat dan precies. voor elkaar krijgt. Uh, even luisteren naar een rapportage van B en de Stem uit februari 2017. Nu wordt er meer op straat en op school meer gedeeld. En ik denk dat daardoor meer problemen komen als dat ze het in een koffieshop halen. Ja, je ziet het op school ook gebeuren? Uh, ja, ik zie het op school zie het ook gebeuren. Ja, wel uh, niet zeg maar, echt in het zicht, maar je ziet het wel gewoon gebeuren en je ziet jongeren ook gewoon stond in de les komen en zo. Dus je ziet het ook gewoon dat het gebruikt wordt. Want wordt er uh, wordt er veel op school, wordt er veel gedeeld, of zie je op straat veel gedeeld worden? Uh, op straat wel, maar op school wordt er denk ik wel uh, veel op gelet. Maar uh, in uh, kluisjes bijvoorbeeld. Daar uh, ja, kun je het wel vinden, want er wordt niet zoveel gecontroleerd dus. En denk je dat als koffieshops uh, als die open gaan, dat dat verschil maakt? Um, ik denk dat ze dan minder op school gaan dieren, want nu dieren ze het op school. En ik denk dat daardoor ook dat ze het sneller met als groep zijnde zeg maar, sneller nemen en zo. En dat ze daardoor ook meer stoned zijn. En uh, ik denk dat het wel gewoon verstandiger is. Ja. Hoort Bredeveld. drugdealer's die naar scholen toekomen, uh, je kan het ook schiet niet verzinnen. Ideale plek, hè, voor de klantjes. Maar als die coffeeshops nou weer open gaan, dan, dan, dan wordt er minder op school gedeeld. Heeft dat meisje nou niet een punt? Nee, ze slaat hier de plank missen. Dat is rot om te zeggen. Maar in een coffeeshop moet je zijn als je 18 bent. En dus een, een, in principe is zij ook niet welkom in een shop. Dat betekent dat die dealer zowel op de schooplijn kan zijn als voor de shop kan staan. Dus in die zin is dat niet waar. Nou is het aan de andere kant ook weer zo, even los van die leeftijd, dat dat, dat weten we natuurlijk uit heel veel psychologische literatuur. dat een groep makkelijker te beïnvloeden is dan een individu. Dus als zo'n jongen op het schoolplein zo'n groep uh, uh, jongeren heeft. en al mag het allemaal niet, dan heeft hij ze zo te pakken voor een verslaving, toch? Ja, maar dat geldt voor, dat is juist mijn angst voor een coffeeshop. Dat als, je, als je een dealer bent in Rozenaal en je wilt handel hebben... dan weet je één ding zeker, dat die rondom een coffeeshop... dat er gebruikers zijn. Dus je gaat als dealer daar naartoe... en juist daar wil je je ophouden. En datzelfde geldt natuurlijk voor een school. Uh, Alex Riggers, D66. Uh, een jongen, uh, net in de reportage, suggereert dat leerlingen op school vaak stoond zijn. drugs in hun kluisje hebben liggen. Uh, dan dus zou je kunnen zeggen, we hebben politie nodig, we hebben andere dingen nodig. Toen scholen eigenlijk wel genoeg om dit tegen te gaan, hier in Rozenaal? Uh, ik denk dat we allemaal een verantwoordelijkheid hebben uh, op dit gebied. En ik denk dat er nog, uh, juist omdat het nu in een beetje in een uh, grimmige zone zit, uh, de softdrugs. Er kan nog veel meer gebeuren op het gebied van voorlichting. En er kan uh, ook veel meer uh, worden samengewerkt. Ook vanuit de politie en de autoriteiten met scholen. Want uh, ja, op scholen is het natuurlijk belachelijk dat het daar voorkomt. Ja. Dat moet je niet willen. Maar je kop in het zand steken, dat werkt niet. Maar gebeurt die samenwerking met voldoende? Want je krijgt de indruk dat het ja, uh, schering en inslag is. Niet alleen in Rozenaal trouwens. Nee, ik kan niet zeggen of het op dit moment genoeg gebeurt. Ik kan ook niet zeggen dat het niet genoeg gebeurt. Ik denk dat we allemaal het beste willen voor onze jongeren. En dat we niemand het in de scholen wil. Maar ja, je hebt ook nog. Uh, het blijft een lastige zaak natuurlijk. Robert? Nou, in Amerika heb je de, de war on drugs. Dat is echt een, een prachtig voorbeeld van ontmoedigingsbeleid. We, in Nederland accepteren we het in die zin nog veel te veel. In Amerika is het gebruik zeg maar, van een derde teruggegaan sinds 1970, de hoogtijdagen. En dat is wel een, een waarom drugs die werkt. De voorlichting, de scholen, het besef dat drugs niet normaal zijn en goed zijn. En daar hopen we dat gebruik mee, mee te verminderen. Uiteindelijk het probleem van overlast in de wijze van. Nou, ik zeg van één reactie. Ik snap niet dat het CDA kan zeggen dat dit zou helpen. Wij zijn een van de weinige steden waar geen coffeeshops zijn. En we hebben een absurd hoge overlast van drugs. Dat zegt eigenlijk al genoeg. Met andere woorden, jij legt een directe relatie tussen de boel op slot gooien in 2009... en die overlast die we nu in 2018 ja, hebben. Zeker weten. We gaan eens even naar een uh, expert, koffieshop eigenaar in Goes. Tolga Sen, welkom. Um, jij wil een koffieshop beginnen, hè, hier in Roosendal? Ja, klopt. Nou, ik zou zeggen, succes. Want de boel is hier in 2009 dichtgegaan. Waarom denk je dat je dat gaat lukken? Nou ja, het is uh, hoog tijd dat er uh, hier in Roosendaal ook uh, wat gaat uh, gebeuren... met betrekking tot uh, cannabisbeleid. Uh, uh, de tijden van 2019, of, uh, 2009 die zijn al lang niet meer. Uh, de tijden veranderen en uh, de consument verandert. Uh, mensen hebben vaak het idee dat het een, uh, een, een donker gat is, een koffieshop. Er zijn vaak toch uh, uh, ja, een beetje ideeën die in het, in het verleden zijn op, uh, opgedaan. En zeer zeker met, met harddrugs en koffieshop wil ik toch wel even een, een punt maken. koffieshop um, eigenaren die leven in een gra, glazen huis. Uh, die, die gaan echt niet hun vergunningen op het spel zetten om ook harddrugs te verkopen. Dus wat Marijana zegt, dat... zegt klopt niet? Uh, niet in deze tijd in ieder geval? Niet in in ieder geval bij jou. Zeer zeker, bij jou kan zeer ik niet door een achterdeurtje? Zeer zeker niet. Ja. En ik kom nog wel eens in een koffieshop in Amsterdam um, en dan uh, is er ook niet een achterdeurtje. Niet naar mijn weten. Niet naar jou weten. Uh, nou heb jij een koffieshop in Goes. Je wil in Roosendaal beginnen. Dan zal je toch eerst die gemeenteraad moeten overtuigen. Twee lijsttrekkers. Ik zou zeggen, je krijgt een halve minuut om ze te overtuigen. Nou ja, het hebben van een, uh, van een coffeeshop... Ik ben je er ook van overtuigd, hè? dus dat, dat scheelt dan wel. Dat is D66. Kijk, uh, het, hebben, het hebben van een uh, coffeeshop in een gemeente. Uh, allereerst betaalt een uh, belasting. Dat weten ook niet veel mensen. Uh, het is ook uh, een punt dat zeg maar, de, uh, de groepen op straat ook een beetje uit elkaar getrokken worden. Dus jongeren van 13 die gaan niet zo snel bij uh, jongeren van 18 hangen. Want die hangen dan ook een beetje rond uh, uh, in een shop eventueel. Uh, en het feit dat uh, de scheiding van, uh, van de markt tussen hard- en softdrugs... Kijk, uh, als je op straat terecht moet, dan kan je alleen maar uh, bij een dealer terecht. Ja, die hebben het volledige assortiment, nog als je eerder ik... gezegd. Snap ik, nog ga ik even lullig doen. Het is toch gewoon een ordinair businessmodel. Straatdealers zijn blij dat er geen koffies op zijn. En jij wil je business het goed gewoon uitbreiden. Nou, het is uh, uh, de hedendaagse koffieshop is meer dan als een koffieshop. Als een het is een stukje voorlichting, een stukje veilige omgeving uh, voor de gebruiker... Uh, maatschappelijk en sociaal uh, belang uh, speelt daarbij ook een rol. Uh, Indigo, SMWO, het zijn allerlei uh, hulpinstanties die wij ook uh, inschakelen. Goede uh, samenwerking met, uh, met de lokale gemeente, handhaving. Uh, we hebben directe korte lijnen. We hebben twee keer uh, per jaar in, uh, in Goes een, uh, een gesprek uh, op het gemeentehuis... waar dan de burgemeester ook bij zit. Waar, waar doen we evaluaties van wat wel en wat niet... Zo gaan we er in goes Eigenlijk mee heel gereguleerd in Goes. Nou ziet de burgemeester van Roosendaal niet zitten. De raad is verdeeld. Als je nou eerlijk bent, hoe groot gaat je kans in dat het hier lukt? En ja, groot. Terwijl je een burgemeester hebt die het niet zit in een verdeelde raad? Nou ja, kijk, op een gegeven moment uh, uh, bereik je een punt... waarvan je zegt van, joh, tot hier en niet verder. Uh, zoals uh, het, uh, het onderzoek ook al zegt van het CBS... dat uh, ja, de, de, de mensen toch wel een, een naar gevoel hebben hier zo... Uh, omwille van de veiligheid. Is het een keer gewoon van belang om daar goed over te praten? Oké, okay, duidelijk. Uh, even Robert Breedveld vragen. Overtuigd? Nee, op geen enkele manier. Dat, dat was ook ik al. op zich te verwachten natuurlijk. Ja. Dat was, uh... ja, dus ik hoopte dat het nou eens een keertje niet voorspelbaar was. Maar nee hoor. Nee, het is eigenlijk, maar ik heb wel een interessante vraag voor, voor de meneer van de koffieshop. Ja, in, in toch. Een... Wat, um, je hebt nu heel veel handels een uh, dealers die hebben hun wijken hier opgebouwd in handel. Die hebben tonnen met omzet en die, die, die zijn heel tevreden. De gebruikers worden thuis bezocht met softdrugs. En dan gaat u een koffieshop beginnen in Rozenaal. Dat gaan, hopen wij van niet, maar als dat dus gaat gebeuren dan... En die, hoe gaat u dan die mensen... Hoe, waarom hebben we dan de aanname? Waarom doen we dan de aanname dan al die dealers en de gebruikers in Roosendaal opeens naar de koffieshop zouden gaan? Nou, je zorgt in ieder geval uh, dat... Uh, uh, kijk, het beeld uh, van, de, van consumenten, het is geen schimmig beeld. Het, zijn, het is gewoon een uh, weerspiegeling van de maatschappij. Die mensen zijn ook gedwongen om op straat te kopen. Uh, zowel medicinale gebruikers als uh, recreatieve gebruikers. Ze zijn allemaal gedwongen om op straat te kopen. Uh, wij hebben zelf uh, bij, uh, bij de coffeeshop uh, in Highlife uh, Goes uh, een enquête gehouden vorig jaar. Uh, daaruit blijkt dat 25% uh, van, de, van onze klanten uh, toch voor medicinale redenen uh, hun weg vinden naar de, naar de coffeeshop. En die vinden het gewoon prettig om in een veilige gecontroleerde omgeving uh, hun, uh, hun, hun wietje te kunnen kopen. Alex, D63. Ja, ik denk dat dat uh, precies juist een van de belangrijkste redenen is. Ik kan me persoonlijk niet voorstellen dat, als je het gewoon legaal kan kopen. in een veilige zaak waarbij het spul ook nog eens gewoon netjes gecontroleerd is op kwaliteit. en op, uh, dat er geen veile troep in zit, dat je het liever op straat gaat kopen. En natuurlijk, je zal uh, waarschijnlijk de straatdeals niet in één keer helemaal oplossen. Maar op sommige andere punten in de gemeente zijn we al blij als het 1% beter wordt. En als je het hiermee misschien 50% beter maakt, dan maak je het wel 50% beter. Ik wil even op inhaken. Uh, kijk, het zal nooit uh, de ellende op straat helemaal uh, weghalen. Maar het is wel een grote bijdrage uh, daaraan. Oké, okay. even persoonlijk naar Marijanne. Jouw ex-man had een koffieshop. Um, nee, een vriend nee. van mijn ex-man had een shop. Nou, ja. Oké, okay, dicht in de buurt dan. Die is inmiddels gesloten... Die koffieshop, uh, uh, ja, want dat was ook hier in ja, Rosenaalbegeving. Ja, ja. Maar had, had hij nou, die vriend van je ex, had hij een goed zicht op de kwaliteit van de drugs die hij verkocht? Uh, nee, nee, dat denk ik niet, want hij haalde het overal vandaan. En ik weet wel dat mijn ex-man, die uh, testte het spul en die zei of het wel of niet goed was. En zo moest het dan? En zo ging het. Dus voor hetzelfde geld gingen allerlei rotzooi ja. over de toonbank. Ja. Uh, iets anders, uh, ander puntje. Alex Rogers, D66. Uh, uit onderzoek blijkt dat 80% van de koffie eigenaren een strafblad heeft. De Universiteit van Tilburg heeft dat onderzocht. Dat is 4 op de 5. Dan zou je toch denken dat dat zijn geen lekkere jongens zijn. Ja, maar dat is denk ik ook wel het, uh, het dubbele van het huidige beleid... wat we in Nederland hebben. We hebben uh, je mag het verkopen, maar je mag niet telen, je mag niet aanvoeren. Dan is het niet gek als we uh, het zelf uh, eigenlijk strafbaar hebben... nog voor uh, een groot gedeelte van de keten. Dat je ook uh, sommige mensen aantrekt. En dat is nou het voordeel van als je van het begin, vanaf het telen tot aan het, uh, het uitgeven, alles. De hele groep legaliseren. Ja, nou precies. En dan kun je ook gewoon op zoek gaan naar gewoon betrouwbare ja. personen. Maar, Robert, dat, CDA? Nou, dat het, grote, het grote punt is dat je als overheid erkent. dat je softdrugs en harddrugs. een, een goed iets voor onze kinderen en onze En Dat, je, jullie, dat en vinden jullie niet goed. Precies, dat vind ik echt onbegrijpelijk. Maar, maar wat me nou je... opvalt, Robert, is dat, dat je collega uh, Alex van D66 dat, dat gewoon met je eens is. Ja, en dan toch kiezen om toch actief... Kijk, op de achterkant van een pakje sigaretten... Dat, dat staat, het is dodelijk om te roken. En, en een joint heeft drie keer meer tot vier keer meer teer in in, in, erin als een sigaret. Dus hoe dodelijk kun je het hebben in combinatie met alcohol? En, en dat willen we dan legaliseren en ook nog een signaal geven... ja, daar moeten we een koffieshop voor. Oké, okay, mag, uh, mag ik een gewedensvraag stellen aan het CDA? Middels gehoord, Breedveld, de leidtrekker in uh, Roosendaal. Alle slijters dicht... De, de, de grens, dat weet je zelf erop, dat de, de alle grenzen naar 18 verhoogd Dat is niet omdat het geweldig goed, goed is, alcohol. Dat is naar 18 verhoogd, juist om die mederisico's. En datzelfde geldt voor alcohol en tabel, tabak. En dat geldt straks ook, dat beloof ik je op softdrugs, daar gaan we ook achter komen. Dat het niet goed volgens ons is. Dan moet je zeker geen laagdrempelige koffieshop weggaan. Nee, maar zetten. ik bedoel, ik probeer, ik probeer je niet uit de tent te lokken. Maar ik bedoel, het is allemaal slecht voor de gezondheid. Niet alleen onder de 18, maar ook daarboven. <Gül> dus als je zegt, koffieshops koffieshop is dicht, hè, dat is gewoon boven de 18. Dan moet je toch eigenlijk zeggen slijterijen ook dicht. Want dat is ook ontswaai. Nou ja, maar ik, ik zeg net, de, de leeftijdsgrens is opgevoerd naar 18. Plus, het is nog vele malen schadelijker joint en softwaarts dus dan alcohol of, of dus tabak. Nou, er is wereldwijd uh, <coughs> nog geen dood aan gevallen uh, aan wietgebruik. Uh, ten opzichte van medicijn en alcoholgebruik is dat een heel ander verhaal. Wat bedoel je met een ander vrouw? Nou ja, daar vallen wel uh, slachtoffers okay, door. dat bedoel je. Even nou over um, uh, die leeftijdsgrens van 18. Dat klinkt natuurlijk heel mooi. Uh, tolga, even gewoon eerlijk zeggen. Vraag jij altijd naar identiteitsbewijzen? Ten alle tijden. Een geldig legitimatiebewijs. Dat en twee keer toe. En Anders, anders uh, wordt de toegang geweigerd. Kijk, nogmaals, het is, uh, uh, wij hebben ons te houden aan een aantal regels... en dat zijn wel de meest simpele regels waar we ons ja, aan moeten houden. Ja. Uh, als wij een controle krijgen, moeten wij gewoon kunnen aantonen... dat alles wat binnen het pand is, uh, in ieder geval een geldig GBA heeft. Oké, okay, okay, daar praat ik zo over. Ja. Nog even over die, die toegang. Wietpas, hè, internationaal, etcetera. vraag je ook naar? Nee, de wietpas bestaat niet meer, hè? Oh, die bestaat niet meer? Nee, je hebt ook het criterium uh, ja? handhaven we in uh, Goes? Dus het ingezetene criterium, dus we hebben alleen verkoop aan Nederland. Oké, okay, maar goed, hij bestaat niet meer, maar je zou het natuurlijk kunnen invoeren om dan uh, te zorgen dat je niet uh, ongeveer aan alle buitenlanders, Belgen, Fransen, wat er binnenkomt, dat allemaal aanlevert. Nou, dat is ook wel weer een punt. Uh, kijk, in 2009 was de situatie heel erg anders dan dat het nu is. We zijn nu uh, ruim uh, bijna tien jaar verder. Uh, in België zijn er zelfs ook wetsvoorstellen, daar gebeurt ook een hoop. Uh, in Frankrijk, Inemdito. In- en Dito. In ieder hoek van de straat uh, kan je in Antwerpen ook kopen wat je wil. Dus wij verwachten echt niet dat die hoofdmensen nog deze kant op gaan. Nou ja, maar uh, kijk eens, Antwerpen, dat is volgens mij, je kan er bijna fietsen. Dus uh, uh, uh, je, je kan moeilijk zeggen, Nederland, grens, hè, Hazeldonk, uh, dat wordt ook niet gepatriëerd. Ja, uh, daar tegenover, uh, de hele oostgrens is, uh, is gewoon open. Daarom. Dus uh, daar is geen niet bij. Met andere woorden, vraag ik ook even aan het CDA en D66. Um, we kunnen allemaal wel beleid in Nederland maken, maar dit is toch gewoon Europa. Bedoel, dit is toch, we, we hebben open grenzen. Dus uh, hier heel anders dan in Duitsland. In Duitsland weer anders dan in Polen. En dan weer anders dan in Frankrijk. Er wordt toch niks. Nou, je, je snapt dat D66 juist pleit voor Europese regelgeving. Uh, maar kijk eerst in je eigen land. Breda is hier vlakbij. Breda heeft wel coffeeshops. Roosendaal niet. Roosendaal is een uitzondering in Nederland. En wij hebben een belachelijk hoge overlastcijfer ten opzichte van Breda. Dus uh, in Nederland moet je al een lijn trekken. En het liefst ook in heel Europa, ja. Dus ik moet bijna zeggen, stem D66 om de weer open te krijgen. Dat is eigenlijk de slogan. Nou, dat is niet onze slogan, maar het is wel een goed punt. Het is wel een goed punt. Nou, in Even tol, nee, wacht even, even tol um, Dat is natuurlijk ook een punt. He, die kwaliteit van drugs. We, we hebben net met uh, Marisanne erover dat uh, jouw ex dan de kwaliteit uh, controleerde. Vragen klanten eigenlijk naar die kwaliteit of uh, kopen ze gewoon? Jazeker. Ze vragen er wel. Ja, hoor. We hebben uh, natuurlijk ook gecertificeerd personeel via de Stichting SVCK. Stichting Vakbekwaam uh, Cannabisketen. Uh, al onze mensen hebben die cursus gevolgd die uh, in onze smart uh, uh, werken. Daarbij uh, wordt natuurlijk ook uh, uh, problematisch signaalgedrag... Uh, wordt ook uh, doorgebeld aan uh, Indigo en SMBO. Dus uh, ja, dat wordt allemaal gewoon uh, goed gemonitord. Als ik nou bij jou in goest naar binnen loop... hoe weet ik dan zeker dat de dingen die je koopt niet te veel THC bevatten? Hoe weet ik dat? Niet te veel. Ja, ja sommige te veel. zullen te veel zijn, maar wat is te veel THC? Nou, dat weet is, uh, niet. Jij bent weet ik, als je het vergelijkt met een biertje, jij hebt een biertje van 3%, je hebt er eentje van 8%. Het is maar net uh, ja, wat, je, wat je wens is. Allebei te veel. Toch? Nou, dat hoeft niet. Oké, okay. dat hoeft niet. Nee, maar het is natuurlijk wel een. We weten dat het thc gehalte uh, in allerlei uh, koffieshops gemeten. Ook wel eens gewoon veel te hoog is. Dus daarom vraag ik er naar. Nou ja, kijk, te hoog. Uh, wat is te hoog? Uh, mensen kunnen ook wat minder uh, in een jointje doen. Uh, in plaats van een, een jointje te nemen waar wat minder THC in zit. Het is uh, maar net uh, wat je zelf als gebruikershoeveelheid uh, ziet. Je laat het een beetje aan de consument. Deze is dat terecht? Nou, ik, ik denk dat het uh, al goed is dat wij het testen, maar dat is juist omdat de, de achterdeur nu niet geregeld is... je kan het juist, als je de hele keten reguleert... dan kan je veel meer controle op doen. Dan kun je zorgen dat de producten die dan worden verkocht... in zo'n nette koffieshop door mensen die er gewoon netjes een idee laten zien... dat het gewoon goed spul is. En dat het gewoon veilig spul is. Want op straat kun je allerlei troep doorheen gooien... en troepen bijkopen. Oké, okay, je punt is duidelijk. Ik denk dat wij hier een verhouding hebben van drie mensen die zeggen... we moeten die koffieshops hebben en we moeten het allemaal netjes reguleren... En we hebben een uitzondering, en dat is Robert Breedveld van het CDA. Je staat alleen, althans hier. Ja, en in Rozenau gelukkig niet. Uh, daar ben ik enorm blij mee. Ik ben ook eigenlijk wel trots op de situatie... dat we hier nog de gelegenheid hebben om die koffieshop dicht te houden. Maar wacht even, wacht even. Maar, maar nou zegt je collega, met wie je zo broederlijk op één bank zit... jullie hebben net nog geloof ik een selfie gemaakt... voor het, het laatste uurtje van de vriendschap, begreep ik. Nou, nou, <laughs> nou, nou, nou, nou zegt hij, in Breda heb je gewoon koffieshops... Ja. En dan fietsen in Roosendaal. He, wat met mooi weer gewoon fietsen. En dan heb je geen coffeeshop. Dat is toch een beetje raar. Nou, ik ben er trots op en ik ben blij mee dat mensen dan in Breda het wel hebben en in Roosendaal niet. Wij, wij, wij zijn blij met die oplossing en wij zijn blij mee dat Roosendaal voorlopig het nog lukt om die koffieshop dicht te houden. Want we trekken ook hierin op samen met gemeente Berg op Zoom. Want als je in Roosendaal wel een koffieshop zou openen. dan zegt de burgemeester in Berg op Zoom. Ook ja, en wij blijven dicht. Dan komen al die mensen ook richting Roosendaal. Dus je krijgt een enorme drugs overlast door weer toerisme. En dat wil het CDA gewoon zien. Niet. Maar Marianne, voor jouw zoon zou het beter geweest zijn... als die koffie was. Absoluut, ja. ja. Zelfs in het teleur, een heel klein dorpje... Dan hebben ze een koffie ja. Dus wat wil jij nou tegen Robert Breedveld zeggen? Ja, gewoon dat het gelegaliseerd moet worden. Dan heb je toch nog een stuk controle. Je gaat geen CDA stemmen? Nee, absoluut niet. Nee, nou, je kijkt me wel heel boos aan. Heel, <güls> ja, ja ik, hoop, ik, ik hoop echt... Je geeft het zelf aan die overlast. We zitten hier om die overlast in die wijken. En ik hoop dat ik de luisteraars vanavond ook overtuigd heb... en u, u dan misschien helaas niet... dat die overlast in die wijken niet op gaat lossen... met de openen van de koffieshop, Omdat dat heel veel hardrugs is. Dus die logische lijn, toen ik die uitzending voorbereidde... dat ik dacht, hey, ze zijn allemaal dichtgegaan in 2009. Nu is er meer overlast. Jij zegt, oorzaak en gevolg, dat is helemaal niet per definitie zo. Absoluut. We erkennen het probleem. De oplossing zien we hier vanavond met D66 en de, de koffieshophouder. en nu helaas uh, anders. Maar ik vond het toch heel fijn dat ik hier mijn standpunt... mocht verdedigen bij, uh, bij jou in de bus. En... Het lijkt wel of je de uitzending al wil afsluiten. Dat mag hoor, wat mij betreft. Maar uh, we, we hebben nog een paar minuten. Nou, even aan, even aan iedereen. Uh, laten we beginnen met Alex, D66. Met of zonder koffieshop. Even dat laten liggen. Komen we ooit van die criminaliteit rond softdrugs en harddrugs af? Want we praten hier... Ik was in de Tweede Kamer woordvoerder drugs. 1994, wat is het? 24 jaar geleden. Precies dezelfde discussie. Ik denk dat we er nooit helemaal van afkomen. Maar ik denk dat we het alle kleine beetjes kunnen helpen. En dat we dat dus ook zeker moeten doen in Rosenaal. Met andere woorden, hier moeten de koffieshops open. Hier moeten we het gaan reguleren. We moeten een van die experimentgemeentes zijn dat eigenlijk jullie inzetten. We moeten in ieder geval zorgen dat we weer een koffieshop krijgen en dat we de hele keten uh, reguleren en legaliseren. Dat hebben we nodig. Maar komt jouw zoon ooit van die drugs af, 16 jaar verslaafd? Ik heb geen idee. Ik kan alleen maar hopen dat het op een gegeven moment uh, voorbij zal zijn. Hopen? Ja. Maar veel hulp, neem ik aan. Wat zegt u? Hmm. Niet. Ik weet het niet. Uh, ik hoop dat je het licht een keer gaat zien. Ten slotte, de koffieshop houden. gaat zin. Straks misschien koffieophouder in Roosendal, maar ik heb zo het gevoel dat dat nog wel even gaat duren. Um, gewoon legaliseren alles. Ja, onder bepaalde omstandigheden wel. En zijn... Zolang uh, de coffeeshop maar gewoon zijn eigen identiteit uh, kan behouden... en uh, daarbij uh, betrokken wordt. Uh, en uh, dat, dat we dat achterdeur goed kunnen regelen. Maar wat ik er wel bij wil zeggen... als je dan gaat sleutelen aan het huidige beleid... Joh, schrap het beleid, begin met een leeg velletje en doe het opnieuw. Gewoon uh, vanaf het begin en, en zorg dat die achterdeur goed geregeld is. Dat die coffeeshophouder ook gewoon zijn voorraad aan huis kan houden. Uh, zijn weegkamer, dat alles gewoon uh, voor die coffeeshop uh, transparant... Is. Ik dank jullie allemaal voor je medewerking. Ik ben benieuwd over een jaar als ik hier kom... of er koffies op zijn of überhaupt niet. Ook benieuwd naar uw mening zijn we. Dus discussieer met ons mee op Twitter... met de hashtag kwesties of op onze Facebookpagina. Tot zover vanavond. Volgende week zondag zijn we er weer... ergens in het land met een andere brandende kwestie. Zometeen, zoals gebruikelijk, Radiodoc gaat over de kinderopvang... gezien door de ogen van een Zweedse moeder... en een documentaire maakster. Het eerste deel van een serie over het Nederlands systeem... van kinderopvang en basisscholen. En dat verschilt nogal met...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 Met juweeltjes uit het archief en goede gesprekken met de nachtelijke luisteraar. In de nacht van dinsdag op woensdag, van 2 tot 6, nieuw Focus. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten.